Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet veel te weinig aan cyberaanvallen en nepnieuwscampagnes. Dat staat in een rapport van de adviesraad internationale vraagstukken. Communicatie van belangrijke bedrijven, maar ook computersystemen... van bijvoorbeeld energie- en drinkwaterbedrijven kunnen worden aangevallen... zegt de baas van de adviesraad. Je ziet de risico's van de mogelijkheid om via externe beïnvloeding... het niet op orde zijn van communicatiesysteem, een deel van ons land onder water te brengen. Ja, en als dat gebeurt is de samenleving daar volgens hem niet goed op voorbereid. Campinggasten langs de Waal moeten naar een andere plek toe. De campings worden de komende dagen ontruimd door het hoge water dat richting Nederland komt. Komt allemaal door de vele regen in Zuid-Duitsland. Daar is afgelopen dagen zoveel gevallen dat meerdere dorpen zijn ondergelopen en ook een dam is doorgebroken. Twee mensen zijn daarbij overleden. De evacuaties in de Duitse dorp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 Over een paar dagen mogen we naar de stembus. En niet alleen in Nederland, in alle EU-landen mogen mensen een vakje rood kleuren. Hoe kijken ze daar over de grens tegenaan? Correspondent Elenaans zit in Italië, waar de opkomst vaak hoog is. Maar dit jaar is het politieke vertrouwen minder. Zeker bij jongeren. Want jongeren hebben heel sterk het idee dat politici de laatste jaren heel veel maatregelen hebben genomen om oudere mensen te paaien. De pensioenen verhoogd, terwijl er naar jongeren hier in de politiek nu eenmaal. Al heel weinig wordt geluisterd. Jongeren zullen in Italië daardoor dus ook minder naar de stembus gaan, is de verwachting. Meer weten over hoe andere Europese landen naar de verkiezingen kijken, check dan de NOS-podcast Douze Point in je favoriete podcast-app. Dan nog het weer, de rest van de dag is grijs, maar wel droog en een graad of 17. Morgen een wisselvallige dag, dan gaan we de zon wat vaker zien en wordt het een graad of 19. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren vanmiddag zo'n 5 minuten vertraging op. Alleen op de A7 is het iets drukker richting Zaanstad bij Purmerend door de werkzaamheden. Daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 your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 Als het even komt dan bleef ik nog een nacht bij aan. Als het even komt dan bleef ik nog een nacht bij jou. Dan zou ik zeggen... De hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man die gistermiddag in Wiegen bij Nijmegen werd neergestoken is overleden. Hij werd smiddags zwaargewond in een tuin bij een woning gevonden. De politie heeft een man als verdachte aangehouden. Gas is plotseling een stuk duurder vanwege een storing bij een netbeheerder in Noorwegen. Vanochtend steeg de prijs met zo'n 8%. De netbeheerder zegt dat er in ieder geval tot woensdag geen gas kan worden geleverd. Een Nederlandse toerist heeft in de buurt van Napels Romeins cultureel erfgoed beklad. Met een watervaste stift heeft de man van 27 zijn handtekening op een muur gezet. Hij is aangehouden. Het weer vanavond op de meeste plaatsen bewolkt. Morgen af en toe zon, maar ook buien. En dan wordt het 18 tot 20 graden.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 Mijn moeder dus van mij CD van jou CD van mij CD van ons allebei Maar geen reden van